Twee uur, Dilke Teertstra met het NOS-journaal. De organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW... heeft de plannen om de chemische wapens van Syrië te vernietigen... goedgekeurd. Dat moest gebeuren voordat de VN-veiligheidsraad... over de Syrië-resolutie kan stemmen. Dat staat later vannacht op de agenda. In de plannen staat dat Syrië zijn voorraad chemische wapens... voor 1 juli 2014 moet vernietigen. Alle productiefaciliteiten voor chemische wapens... moeten op 1 november van dit jaar zijn ommanteld.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 Als alle fractievoorzitters meepraten... wordt het een herhaling van de algemene beschouwingen, zei Buma. De gesprekken tussen kabinet en oppositie beginnen maandag. De Rabobank heeft een schikking getroffen... met schutterij Broederschap Sint-Sebastianus... over het verdwenen koningszilver. Het waardevolle zilver van de schutterij werd in juni... door een medewerker van de Rabobank bij het grof vuil gezet. Hij dacht dat het oude carnavalsmedailles waren... Het zilver, waarvan sommige stukken 400 jaar oud waren... was verzekerd voor 250.000 euro. Hoeveel de Rabobank de Schutterij het kerkraden betaalt... is niet bekendgemaakt. Boze motorclubleden hebben gisteravond de vertoning... van de documentaire Fever op het Nederlands Filmfestival tegengehouden. Fever gaat over de oprichting van een motorclub.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 In dit eerste uur aandacht voor dementie. Hoe kan het ook anders in de week van de dementie? Aanstaande zondag wordt die week afgesloten... waarin op allerlei verschillende manieren aandacht werd gevraagd voor dementie. En wij van woord willen natuurlijk niet achterblijven. Straks een mooie, meervoudig, prijswinnende documentaire... over dit onderwerp van de Vlaamse collega's. We beginnen echter met een fragment uit het programma Leesvoer. Een bijdrage van de RVU uit 1985... En daarin is Ben Koolster in gesprek met de schrijver J. Bernlef... naar aanleiding van zijn boek over de dementerende Maarten Klein... getiteld hersenschimmen. Het woord is aan Bernlef. Nou, ik heb eigenlijk al... Uh, ik heb het laatste toevallig weer eens gemerkt... toen ik een, uh, een herdruk van een oude verhalenbundel van... anekdotes uit een zijstraat... Uh, moest ik dus vanwege die herdruk nog eens herlezen. En dat is een boek uit 78. Dat was ik dus zelf ironisch genoeg dus een beetje vergeten. Maar uh, daar kwamen dus uh, allemaal al aanzetten in voor. Die gaan over het fenomeen van uh, het, het vergeten hè, in het leven. Wat dat, wat, wat dat is... En uh, heel veel literaire schrijvers hebben zich bezig gehouden met het herinneren. Hè? Met het vermogen van mensen om uh, dingen uit het verleden zich... Uh, ja, als het ware weer zo voor de geest te halen... alsof het gisteren of vandaag weer gebeurde. Broest is daar natuurlijk het meest beroemde voorbeeld van... maar bijvoorbeeld ook iemand als Vestijn. Maar er is natuurlijk een andere kant van de medaille... die mij dus ontzettend... Uh, interesseerde, is dat, er, dat je dus ook zo'n hele hoop dingen in je leven die je hebt meegemaakt, uh. dat je die vergeet, dat je die kwijtraakt. Hè? Mm -hmm. Dus ik geloof dat ik me ooit eens in een heel ernstig moment heb laten ontvallen: mm -hmm. en zo, een soort schaduw van de dood in het leven. Hè? Dus je leeft nog wel, maar terwijl je leeft, raak je ook steeds meer dingen kwijt. Mm -hmm. hè? En ja, dat is dat blijkt een soort obsessie te zijn. Er zijn nu natuurlijk allerlei critici geweest... die op grond van dit boek het eerst allemaal hebben doorgespit. Ik heb daar zelf natuurlijk geen tijd voor. En die al uh, met dat thema in mijn allereerste boekje uit 1960... hebben teruggevonden. Dus het is kennelijk een vorm van obsessie. En ik denk ook dat als je een beetje kunst naar... Uh, altijd bezeten is van één of twee ideeën... die, die, die voortdurend maar terugkomen... Mm -hmm. Is het ook iets waar je onbewust misschien zelf toch ook bang voor bent? Of zo mee bezig dat het je steeds laat terugkeren in je werk? Nou, het is natuurlijk ongetwijfeld uh, zo dat. Uh, dat aan thema's van boeken altijd wel persoonlijke angsten en obsessies ten grondslag liggen. Uh, dan moet ik, ik. Het is niet zo dat ik. Uh, dat ik, dat ik dit boek geschreven heb, als het ware... om mijn eigen angst om zelf dement te worden te bezweren. Dat is niet zo. Het is, het is veel meer uh, het gefascineerd zijn... door het fenomeen van het vergeten zelf. Dat er, uh, ja, het is minstens net, net zo raadselachtig als de herinnering. Het zet ook de herinnering in... een. In een, in een heel ander perspectief. Ik vind het bijvoorbeeld heel merkwaardig... Als je, als je nagaat... iedereen heeft, als hij op zijn leven terugkijkt... die weet van... Uh, nou, dat, dit of dat was belangrijk. En vaak weet je van die belangrijke dingen... weet je je dus eigenlijk... behalve dan het feit dat het gebeurd is... weet je, je heel weinig tot niks te herinneren. Alleen het feit, het blote feit dat het gebeurd is. En soms hele onbetekenende zaken... waarvan je achteraf denkt... waarom weet ik dat nog zo precies? Die weet je wel. Nou, wat is dat voor mechanisme wat daarin speelt? He? Denk je dat mensen... Dat, ja, daar nou bang voor zijn... hun eigen historie kwijt te raken... niet meer te weten wat ze gedaan hebben... en op laatst ook niet meer wie ze zijn? Kijk, ik, als je, om het heel extreem te stellen... ik denk dat je zonder herinnering... Zou je niet kunnen leven? Hm. He, dat gebeurt eigenlijk in dit boek. Heel veel gebeurt dat ook he, op een bepaalde momenten. Dat men. dat die man, dus gewoon. Ja, laten we zeggen. het gebruik. Het, het, het, het, het, het dagelijkse gebruiksvoorwerpen. dagelijkse handelingen. die we eigenlijk. Uh, verrichten zonder daar verder over na te denken. maar die we kunnen verrichten. omdat we weten dat je. Ja, een koffiepot. Dat is dus geen piespot of, of niet uh, iets waar je zand in gooit. Of wat. En je weet dus, hè, en dat, dat zijn allemaal dingen... die wetenschap is gebaseerd op herinneringen... en dat je dat dus terug kan roepen. Nou, als je dat niet meer hebt... dan wordt het hele leven één grote uh, paniekkwestie. Mm -hmm. Dus uh, in, in, in, in dementiegevallen is het natuurlijk ook heel vaak zo... dat mensen daardoor ook buitengewoon angstig kunnen worden omdat die vanzelfsprekendheden in het bestaan, die verdwijnen, die vallen weg. Heb je het in je eigen omgeving wel eens meegemaakt, een dergelijk geval? Ja, niet in mijn allerlaatste omgeving, maar toch wel uh, ja, zo dichtbij... Dat ik, dat, uh, ja, dat, ik, dat ik daar wel mee bezig ben geweest en, uh, en me daar ook wel in verdiept heb. Ja. Ik weet niet of artsen het uh, beoordeeld hebben, maar het geval zoals je het beschrijft... is dat een een literair gecreëerd geval naar medische motieven... of gebeurt het ook echt zo? Op die wijze jezelf, je historie, zelfs je eigen taal kwijtraken? Kijk, natuurlijk heb ik mij bij het schrijven van dit boek... wel georiënteerd, behalve mijn eigen kennis uit mijn eigen omgeving. Heb ik dus ook voor zover voor mij bereikbaar en ook nog begrijpbaar de literatuur daarover gelezen. Maar waar al die onderzoeken en al die interessante medische rapporten ophouden... dat is namelijk op het punt van de beleving van de patiënt zelf. Hoe beleeft die patiënt zijn ziekte? Wat is dat dan om mens te zijn? Nou, er is geen geriater in Nederland die je dat kan vertellen. Hoe knap die ook is. Want hij kijkt er ook namelijk tegen aan. Maar ik ben in die persoon zelf gaan zitten. En ik denk dat dat is wat de mensen er maatloos in intrigeert. Maar het is natuurlijk pure fictie. Mm -hmm. Want ik weet er net zo min iets van als ieder ander. Ik, ik heb niet meer informatie dan ieder ander... die met interesse en inlevingsvermogen en mededogen... en hoe je het allemaal noemen wil... iemand bekijkt die dement is. En vanuit die observatie van buitenaf... met mijn verbeelding of fantasie of hoe je het noemen wil... Mm -hmm. denk het zou wel eens kunnen zijn zus of zo... Huh? Maar, of dat zo is... Het beangstigen van dit... Boek vind ik dat, dat je ziet hoe toch tamelijk snel alles uit elkaar valt, van wat iemand in zijn hoofd heeft tot zijn taal toe. Het wordt van een redelijk formulerend mens. Mm -hmm. Eigenlijk een gek. Ben je daar zelf ook van geschrokken toen dat ontstond? Nou, ik uh, kan je wel zeggen dat uh, vooral het, uh, het slot van het boek, mij buitengewoon grote moeilijkheden heeft gegeven om het überhaupt te schrijven. Niet alleen naar Vanuit. Uh, vanuit technisch oogpunt. maar ook van dat ik er. Uh, dat ik echt. weken uh, heb gehad. dat ik er niet meer mee verder durfde. Dat ik er dus. Uh, met een grote boog omheen liep. Dus wat dat betreft. was ik wel een beetje bang voor wat ik zelf had opgeroepen. Uh, kijk. Het feit dat. Uh, dat het, dat het leven op zo'n manier uit elkaar valt... Uh, ik denk dat ik dat heb kunnen opschrijven... omdat ik daar eigenlijk niet bang voor ben. En wat ik eigenlijk vind... Uh, dat de hele natuur zo in elkaar zit. We zijn tijdelijke georganiseerde patronen van energie... of uh, hoe je het noemen wil. Hè? Uh, en of dat nou in de vorm van een boom, een bloem... of een mens of wat ook. En op een gegeven moment valt dat weer uit elkaar. Hè? Dus dat al... vind ik niet overmatig tragisch. Heb je daar altijd zo over gedacht? Of is dat iets wat nu, nadat de vijftig, aan het ontstaan is? Had je dat bijvoorbeeld ook op je dertigste al kunnen schrijven, kunnen bedenken? Nou, ik denk wat ik hier theoretisch zeg... dat ik dat al veel eerder zo dacht. He? Maar ik denk dat... Uh, dat je leeftijd waarop, je dit, waarop ik dit boek geschreven heb... He? dus, uh, nou, 46 of zo dat dat wel heel belangrijk is. Ik denk niet dat ik dit boek... afgezien van mijn technische vermogen... maar uh, invoelbaar of hoe je het noemen wil... dat ik dat tien jaar geleden niet geschreven zou kunnen hebben. Pratend over reacties uh, op dit boek... Uh, los van de professionele critici van de Dag en Weekbladpers. Hoe hebben gewone lezers nou gereageerd? Heb je veel respons gehad op dit boek? Nou ja, vooral in de eerste vier, vijf maanden. nadat het boek verschenen was. kreeg ik toch wel één of twee keer per week brieven. van. Uh, soms van mannen, meestal van vrouwen. Uh, en die gingen dan altijd over een. Uh, ja, hun man of hun vrouw... Die, in dat, die dement was geworden en overleden was... of die nog in dat proces zat. En men, het waren vaak hele hartverscheurende brieven... van, uh, van mensen die, die dat boek toch kennelijk als een soort... Uh, dus los van alle literaire waarderingen... daar gingen die brieven helemaal niet over... ja, dat als een soort troost ervaarden dat ze... Uh, wat ik ook wel kon begrijpen, omdat... Het lijkt me ook heel tragisch wat in, dat, in mijn boek ook gebeurt. Het, is, het zijn mensen die een heel goed huwelijk hebben. Die dus een gezamenlijk verleden als het ware hebben opgebouwd. En dat zal je maar gebeuren. Dat een van de partners het zo laat afheten als, als in dat boek gebeurt. Dat is niet alleen voor die bepaalde persoon heel erg... maar het is ook voor jezelf. Je wordt zelf ook lek geslagen als het ware. Dat is heel tragisch. En daar, daar gaven die brieven dus vaak... heel hartverscheurende voorbeelden van. Ik heb daar... Nou, het was lang niet altijd even makkelijk... om die mensen terug te schrijven. Want, voor, kijk, voordat je het weet... Uh, maken mensen van jou een soort expert. Hè? Die verwachten dan mm -hmm. iets van jou. En dus ik heb in al die brieven ook geschreven dat, ja... Ben ik vind dat, precies, ik ben geen geriater, ik ben geen arts. Ik kan u verder in dit... Val van u niet helpen. He? Het is gewoon fictie. He? Maar ik vind het fantastisch dat u er zo door getroffen bent. Enzovoort enzovoort. En ja, op straat, in de Leidse straat. Ik ook met Lazarus. Ik stond op de tramhalte. en vliegt een vrouw van 50 man om mijn hals. om mij te bedanken voor dit boek. Ja, mm -hmm. dat komt, komt, overkomt je als schrijver niet zo erg vaak in je leven. Mm -hmm. Ik hoorde laatst iemand zeggen die zoiets van nabij had meegemaakt. Dat ging toen om mijn moeder toen mijn moeder overleed, vond ik dat minder erg... dan toen ik een jaar of vier daarvoor moest constateren dat ze zei... tegen iemand anders, over haar zoon, over mij, zei die man... Wie is die meneer? Kom je dat ook vaak tegen? Ja. Natuurlijk, het ondergraaft... Uh, het ondergraaft ook het leven van de omgeving. Uh, en... Uh... Zeker als het, uh, als het gaat om mensen die uh, een hele nauwe emotionele band met elkaar hebben gehad. En je krijgt opeens te horen wie is die meneer. Dan, dan is dat heel gruwelijk en heel cru natuurlijk. Dat is, uh, het is denk ik ook voor de omstanders veel erger dan voor de persoon in kwestie zelf. Mm -hmm. Ik bedoel Dat is de schrale troost hè, van, van uh, mensen die vergevorderde mens zijn. Niet in het begin, want ik denk dat ze het dan donders goed in de gaten nog hebben. Dat is denk ik de eerste fase ervan. Maar als mensen dus echt dement zijn... dan leven ze dus nog in een wereld van een paar brokstukken uh, die ze koesteren. En die gaan vaak terug tot op de vroegste jeugd. Enkele, hè, kennelijk toch de belangrijkste, meest essentiële dingen in hun leven... blijven nog het langste hangen. U hoorde J. Bernlef in een bijdrage van de RVU uit 1985. Ben Kolster was in gesprek met hem, dat was naar aanleiding van zijn boek Hersenschimmen. Het boek werd in 1988 verfilmd en in 2010 verscheen maar liefst de 50ste druk. Bernlef overleed, zoals u vast wel weet, vorig jaar in oktober op 75-jarige leeftijd. Dementie, daar gaat het over in dit uur. Het is de week van de dementie en naar aanleiding daarvan hebben we gekozen voor de volgende hele mooie en meervoudig prijswinnende documentaire. Getiteld Iedere dag verdwijnt er wel iets. Het programma dateert van 1993... en is gemaakt door de Vlaamse Edwin Bries en Luc Hakens. En gaat over een rusthuis voor dementerende bejaarden... waar dagelijks aan muziektherapie wordt gedaan. Als bezigheidstherapie wordt iedere dag met de patiënten muziek beluisterd en gezongen. Hoewel de meesten hun eigen kinderen niet meer herkennen... herinneren ze zich, zich nog wel de liedjes uit hun jeugd. Bij het maken van deze documentaire hebben Bries en Hakens... gebruik gemaakt van het boek Hersenschimmen van Berlef. De fragmenten in de uitzending worden gelezen door Jo de Meijeren, de acteur. De andere verteller is de therapeut van het tehuis. En heel af en toe hoort u VPRO-programmaakster Lida Iburg, die een gesprek verduidelijkt. Luistert u naar... Iedere dag verdwijnt er wel iets. Hier zit ik wel vaker. Een oude krant doelloos in mijn handen als ik over iets wil nadenken. Maar het probleem is dat je moeilijk kunt nadenken... over iets dat je je niet herinnert, met geen mogelijkheid de ochtend, haar vraag of ik hout wilde halen. Misschien heb ik het niet gehoord. Alhoewel, twee keer heeft ze mij gevraagd, zei ze. Staat Vera opeens in haar penwaar voor mijn neus... met een gezicht alsof er brand is? Wat doe je hier in het holst van de nacht aangekleed aan tafel? Ja, dat was natuurlijk wel vreemd dat ik aangekleed was. Ik ga wel eens meer s'nachts mijn bed uit... maar dan trek ik toch gewoon alleen mijn ochtendjas en mijn pantoffels aan... Ik kon mijn ochtendjas niet vinden, zei ik daarom. Ze vroeg of er wat het was. Niets zei ik, alleen mijn hoofd lijkt wel doorzichtig. Van glas of ijs. Heel helder. En toch denk ik aan niks. Mijn handje, mevrouw. Goeiedag. Goeiedag, mevrouw. Moet u hier zitten? Ga daar maar zitten. We hebben mooie muziek. Dat hebben we niet alle dogen. Zo'n mooie muziek. Godzijdank. Stel eens. Ik Kan even zitten. Mooie muziek. Dan. Dat hebben we niet alle dogen. Oh. Als er muziek is bij mij, dat pakt nee. Oh, dat muziek, dat pakt me zo Ja? Ah, oh, muziek. Godtijdank. dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Dat is mooie muziek. En Christus het dat vind ik ook zo triestig ja? Bravo. Bravo. Ja, zo zit het hier. Op, op gelijkvloes. Het is dus het dichtste bij de samenleving. Bij de tuin bij het dorp Essen, daar zitten de, de besten, zoals men zegt. De besten. Maar dat wil zeggen, dat zijn ook de mensen die met de echte vragen zitten... Hè? van de achterdocht. Ze hebben mijn neer ingestopt. Mijn dochter heeft een pilletje in mijn koffie gedaan. Ik ben versuft en ineens ben ik hier ontwaakt. Daar kan je nog meer converseren. Daar heb je de trauma's van het besef. Ik kan het niet meer. Als het allemaal afbrokkelt... Dan ga je bijvoorbeeld naar de eerste verdieping. Daar zijn dan twee groepen. Leefgroep 2, daar is het communicatiepatroon toch al erg geschaad. En dan heb je... Daar zijn de sociale contacten bijna heel onpersoonlijk en, en onbewust. En dan heb je leefgroep 3. Daar zitten de mensen die toch al een beetje echt gek doen. Hè? Dat is een beetje een allegaardje, een hele lastige groep, denk ik... voor begeleiding van heel voorspel, onvoorspelbaar gedrag. En dan verhuis je, neem je de lift. Dan kom je op de tweede verdieping van het gebouw. En dan zou je kunnen zeggen, ja... Ziet de mens, hè, et homo, hè. De mens die bijna vegetatief wordt. De mens die gestold is in een kramp. De mens die op en neer draaft en... Uh, hoe moet ik het noemen? De anderhalve kilometer zonder horden aflegt. Heen en weer, heen en weer. Waar het lallen eh, bon, bon ton is. Hè. De moedertaal, het, het lallen. Eh. En dan 5, vijf. Ja. Hoe moet je dat zeggen? Dat zijn echte planten. Ik kwam met in een serre. Opeengerold. En zo, dat is de degradatie naar boven. Maar er is één lift en dat is ook het democratische. Hè. Waar wij allemaal... Naartoe moet hè en die lift gaat radicaal naar beneden. Dat is het mortuarium. Het palmtakje en die Heer Jezus, hè. <tie> <tie> Allee, onafop. Vogeltje zij zij gevangen. En een kontje zullen jij jangen. Je blend die. Je die. We onderbreken heel even deze documentaire getiteld Iedere dag verdwijnt er wel iets in verband met een nieuwsflit. In New York heeft de VN-veiligheidsraad gestemd over de Syrië-resolutie. Hier is Dielke Teerstra. En de VN-veiligheidsraad heeft de resolutie goedgekeurd... waarin staat dat Syrië zijn chemische wapens moet vernietigen. Het is de bedoeling dat dat voor 1 juli volgend jaar is gebeurd. De productiefaciliteiten voor de wapens moeten voor 1 november van dit jaar worden ommanteld. Het is de eerste resolutie over Syrië die is aangenomen sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. Eerdere resoluties werden geblokkeerd door Rusland en China... Nadat Amerikaanse president Obama eind vorige maand... had gedreigd met militaire actie tegen Syrië... kwam er schot in de zaak. Eerder deze week werd een akkoord bereikt over de tekst van de resolutie. Daarin staat nu niet dat er militaire actie volgt... als Syrië niet meewerkt. De VS houdt die optie wel open. Ja, en de nieuwsberichten denderen voort... terwijl de, be de demente bejaarden, moet ik zeggen... in het bejaardentehuis dat allemaal niet meer meekregen. We gaan terug naar de documentaire ieder... Iedere dag verdwijnt er wel iets. Mijn witte kootjes zijn gedaan om naar het bal te masseren. Ik heb mijn witte zijn gedaan om naar het bal te gaan. Oh, wat kan ze dansen? Oh, wat kan ze schudden meer zetten? Ja ja de maskers van de kokers, dat pak er mee. We zitten met vijf dan tafel en we zijn alle vijf nog goed. alleen dat, dat er niks aan mankeert, hè. Want die zijn dat gaan een verdiepwoogger gaat, er zijn mensen die, die alles al iets vergeten in het en het andere. Maar die tafel van ons, dat zijn de beste zwart, we zitten met vijf aan tafel en we zijn alle vijf nog goed. Want de verdieping hoger, daar zitten mensen die al iets vergeten. Het een en het ander. Maar die tafel van ons, dat zijn zowat de vijf beste. Ze zetten ze zo'n beetje soort bij soort, dat begrijp je wel. Er zijn hier vijf afdelingen, maar hier beneden is wel de beste afdeling. Ik heb gehaald als ik van mijn huis wegging, meneer. Als ik wist dat ik voorgoed hier zou blijven, dat mogen gerust weten, ik heb gehaald. Mijn geburen hebben het ook wel gezien. Wat zeggen de mensen als ze u zo... Oh, dan zeggen ze, wat ziet je er toch goed uit? En ik kom eens bezoeken, maar dat bezoek blijft achterwege. Want die drempel hier is hoog, ze. Nou, ze denken allemaal dat je zo'n beetje... Oh, dan zeggen ze, wat zie je er toch goed uit? Ik kom je eens opzoeken, maar dat bezoek blijft achterwege. Want de drempel is hier zo hoog. Ja, ze denken allemaal dat je zo'n beetje... Die is natuurlijk niet thuis, hè? Niet thuis. Maar het is natuurlijk niet thuis, zijn, hè. Het gevoel Dat is nog niet hè. in de haast liggen is ook niet echt thuis, hè. Nee. het is natuurlijk niet thuis, niet thuis. Het is natuurlijk niet thuis zijn als je goed bent, zoals in een gasthuis liggen, ze ook niet zoals thuis, nee. Eigenlijk dus de deur dat is een beetje een, een dramatische deur. Gaat ze nog eens even open doen. En dus dan gaat hij over van de zone waarmee ik nog kan leven. En als deze klik is, dan heeft dat iets definitief. Zeker als ik denk aan de context hè, van de instelling waarin we hier zijn nu. Dat heeft iets van, als je hier binnen gaat, laat dan een beetje alle opvaren. Vooral omdat het bordje erboven dat is uitgang. Dus s'avonds als het hier veel stiller is in de instelling... en als het verkeer weg is van het bezoek... dan heb je deze klank. En dat klinkt in een enorme leegte. En dat is eigenlijk een vraag van ik wil naar huis. Want onze mensen willen altijd maar naar huis. Ze willen naar huis omdat daar nog iemand wacht... maar die is eigenlijk al lang dood. Ze moeten naar huis voor hun kinderen... maar die kinderen zijn al lang getrouwd. En er ooit dus altijd dit. Het is de vraag van ik wil hier weg, ik wil naar huis. En als dat weer klinkt in die leegte... Dan, uh, dan zie je dat er op die vraag geen antwoord kan komen. Het is, de hele instelling zwijgt dan. En vooral het bordje uitgang. Deze deur is ook een vluchtdeur. Aan deze deur zijn eigenlijk dramas. Uh, hebben zich dramas afgespeeld... van familieleden die eigenlijk moeten wegvluchten... van hun bejaarden die in het begin van de gang nog komen aanhollen... omdat ze mee naar huis willen. En er is het echt gebeurd dat er afspraken is met mensen moest maken met familieleden van, ik zal eerst naar de deur gaan... en dan zal ik jullie bijna letterlijk naar buiten duwen... en dan zal ik de deur wel toedoen. Wie hier binnen gaat... die maakt heel weinig kans om er ooit nog buiten te geraken... en zoek ondertussen naar woorden. Een formulering voor wat ik voel. Alsof er iemand in mij zit die zich een ander huis herinnert... waarvan de indeling soms dwars door die van dit huis heen loopt. Kamers horen absolute zekerheden te zijn. De manier waarop ze in elkaar overlopen hoort eens en voor altijd vast te liggen. Een deur moet vanzelfsprekend geopend kunnen worden... Niet in angst en onzekerheid, omdat je geen idee hebt wat je erachter zult vinden. Als kind had je dat vaak. Je werd morgens wakker en de muren van je kamer stonden verkeerd om je heen. In gedachten moest je de kamer een slag draaien... zodat alles weer klopte en je op kon staan, de deur door, de dag in. Met mijn handen onder mijn hoofd gevouwen... kijk ik naar de azuurblauwe katoenen slaapkamergordijnen... terwijl ik in gedachten de kamers van het huis weer op hun plaats zet. <tied> 1.700, goed. Kom maar even zitten. Mevrouw Verlinde, het is aan u. Het is aan u, u bent aan de beurt. U bent aan de beurt. Ja, ja. Het is ook een dwarsdoorsnede van de samenleving. Ik zie daar iemand die een onderwijzer is. Ja. Ik zie er ook zo een rentenier uit een polderdorp die het goed heeft gemaakt en die het type is van die de bloemen zet... in de kerk van het Polderdorp. Ik zie iemand die, die een moeder is van een drietal kinderen... die eigenlijk over heel de wereld zijn uitgewaaid. Hè? Ze heeft uh, familie in Rome. Er zit ook iemand bij die uit de Congo komt. En als nu Mobutu nog op het uh, tv-scherm komt, dan zal ze zeggen dat is hem. Die had een winkeltje in Kinshasa en die is uit het land gezet. En het thema van uh, Zaire of Congo... dat ligt er heel nauw aan het hart. En dat zit hier een beetje gedwongen... zonder eigen keuze... rond die tafel. Er wordt hier heel wat afgescholden. Er wordt ook wel wat geklopt. Hè, met wandelstokken... Uh, kussens... boterhammen... allerlei... agressieve uitingen. Maar ik moet eerlijk toegeven, liever dat... Dan de circulaire versuffing hè, of de algehele sedering. Ja. Liever die beweging, die, die agressie, dat uh, duidelijk stellen van dat wil ik niet of ga uit mijn buurt. Uh, dan het gelaten alles over zich heen laten komen, zoals een dichtgegroeide kei zich laat beregenen. Hè? Ja. Dat is leven, denk ik ook, hè, die, die, die agressie, die, uh, die gevloesies. Soms zijn ze echt ongenadig dan, hè. Die mevrouw is zo aan het huilen? Nou, dat, dat is je. Je kan niet spreken niet meer. Nee. Dat is alles. Dat is triestig. Moet ik kwam Nee, dat is christisch. Dan moet ik spreken. Mijn blanderen heb ik achter het lief. Mijn blanderen bovenal. Dat is het, refrein, het is het liefde niet lief dat ik nooit vergeten zal. En dromen dan bang. en macht en nieuw gaan voorbij en ik voel mijn blanderen vrij. Komt het dat die mevrouw zo huilt? Oh, dat is een oude dood, Dat is een oude dood, hè? Wat is ze Wat is ze zo zeggen? Wat is er? ze zit toch thuis? Ja, je ziet een beetje niet zegt nee. Dat je een beetje meer niet zo gespannen ziet. alleen ze beet God dat duur voor Ja, ik blijf even bij je En dan ga ik voor de tafel natuurlijk mee zingen. Dat er wat komt, want anders kunnen niet eten. Ja, ik blijf even bij u staan. Maar dan ga ik voor de tafel dekken natuurlijk. Want anders kunt je niet eten. Maar gebied gestolen. Maar dit is het gestolen? Maar gebied? Maar in Het gebied. Uit oh, dat gebied. Ja. Hm. Mensen die nog goed kunnen gaan, daar ben ik wel eens jaloers op. Maar ja, dan nemen ze dikke zwad aan, ze manier. meneer. Mijn nichtje zit altijd te meer, ik moet niet kloven. We kunnen nog eens naar jou komen en we kunnen nog eens vertellen van vroeger... we kunnen nog eens dit doen en we kunnen nog eens dat doen. En kijk, niet ervan en wij genieten er nog van. Maar dat is geen verstaan niet meer uitgelijk. Die mensen die op toegsten zitten, dan zouden wij niet zo dikwijls... Komen. Mensen die nog goed kunnen gaan, daar ben ik soms wel eens jaloers op. Maar ja, dan hebben ze dikwijls wel iets anders, hè, meneer? Mijn zei altijd, tante Mia, je moet niet klagen. We kunnen nog eens naar jou toe komen, we kunnen nog eens vertellen van vroeger... en we kunnen nog dit doen en we kunnen nog dat doen. En jij geniet ervan en wij genieten er ook nog van. Maar als je geen verstand meer hebt gelijk de mensen die op de hoogste zitten, meneer... dan zouden wij niet zo dikwijls komen. Want dan, als je geen resonatie meer kan hebben... laat je ze staan, hè? De familie en iedereen, hoor. Die leggen ze het eerst opzij. Want ze kunnen niet meer mee resoneren. En ze kunnen niet meer onder de mensen komen die worden het eerst vergeten. En ik neem dat goed aan, meneer. Want ik denk dat er hier verschillende mensen zijn... die weinig bezoek krijgen. Uh, we staan hier bij een telefoontoestel. Een telefoontoestel is voor onze mensen... een niet zo eenvoudig apparaat. Maar uh, dit uh, telefoontoestel heeft geschiedenis gemaakt. Een bejaarde krijgt telefoon van zijn dochter... En hij neemt die horen op, zo krammikkelijk. Hij legt die eigenlijk half op zijn wenkbrauwen. En hij hoort plotseling de, de, de stem van zijn dochter. En die herkent hij. Hij herkent die stem, de kleur, de intonatie. En de emotionele warmte van die stem. Maar hij weet God niet hoe dat ze heet. En hij weet alleen maar die stem, die ken ik. En die heeft iets met mij te maken. En na het telefoongesprek zie ik hem daar nog een beetje tralen... met die horen in de lucht. En hij had een klein tasje bij en in dat tasje zat een, een luier, de reserve de broek, want hij was af en toe een beetje incontinent. Dus wat doet hij? Hij neemt dat telefoontoestel, en neemt dat op, en hij wil dat in dat tasje steken. En ik dacht, dan heeft hij zijn dochter zeker bij voor ietsje langer dan vijf minuten goed wil. Hij wilde dus die stem, die verdwenen was uit het toestel, maar die met het toestel te maken had, wilde hij meenemen, hij wilde die dochter behouden. En dat is dat emotionele leven. Dat emotionele denken. Die zenuwen liggen boven op het vel bij onze mensen. <tie> Dan nachtvast is bijna gedenzen. Nou, mag ik om eten? Dan de we niks niet meer, we gaan ze even slapen. We gaan nog een doen. We gaan nog een maken doen. <lacht> we gaan nog een doen. In de raks. We <lacht> <lacht> je nog een gesinne maken doen. Oh, dat weet ik nog niet zo, Je Je weet het, maar je wil het niet zeggen. Bij die om naar roos? Ze weet het wel, maar ze wil het niet zeggen. Wanneer gaan we naar huis? Zou ik de naam toch weer doen? Ja. We niet om eens We kunnen niet eens tv kijken, hè? Nee, er nog een schone film op de tv, komt? Nee, in de cinema. Kun jij op te rijden? Ja, met mijn dapje. Zeg maar met mijn dapje. Jij een dafke? Ja, maar ik ben dafke. Heb jij geen dafke? Ik, niet, ik heb geen notto. Wat is dat dan? Een fiets. <laughs> ik heb een notto. Jij wel, hè? Nee, mijn dafke? Ja. Dat was dus gewoon een dafke, hè? Wat kleur had je Wit. Ja, Witte? Dat was een witte. Oh, meis. En ik heb dus niet met mijn me, sorry. <laughs> Dat is uw man, hè? Dat is mijn man. Ja. Maar die is lang dood. Die is alleen dood, ja. ja. De loer, de bergen, verschenen in een grot. Vol glans en vol de moeder van God. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Zit u de hele dag hier? Dat weet je niet. Juffrouw, wat doe ik hier de hele dag? Ik weet het niet. Juffrouw, wat doe ik hier de hele dag? In de steeds zitten. In de steeds zitten? Een kermglas. Een kremklaas. En wat ging je, je? Nou. Nu al zoiets met etenissen. Zo? Gaat u nu eten? Nou. Een kermglas. Ja? is het eten goed hier? Nee. Nee. nee. nee? Thuis was het beter? Ja. <tie> <tie> dan mochten we eten wat we wilden. Ja, dan mochten we eten wat we wilden. Hier niet? Nee. En gaat u nu soms nog naar huis? Ik ben allemaal dood. Dat is het. Ik keer in het gras. Het was volop zomer. Ik herinner me dat er overal om me heen vogels zongen. En door het keukenraam zag ik haar voor de aanrecht staan. Ze sneed een brood. Ik zag dat. Plak voor plak. Een bruin brood was het. Dat was alles. Zulke dingen bedoel ik. Een ander ziet niets aan een huis, maar alles bevindt zich daar. Alle gebaren. Alle geuren, alle woorden van mijn leven Maar nu is het mis Iedere dag verdwijnt er wel iets Iedere dag wel iets Overal lekt het Kennelijk verhalen om me te testen. Als ik ze zou bevestigen zou ik verloren zijn. Dan zou ik in haar verzinsels verdwalen. Misschien heeft die dokter van haar dat wel tegen haar gezegd. Kijken of hij werkelijkheid en verbeelding nog uit elkaar kan houden. Een test. Beter om nu maar geen antwoord te geven. Nergens op ingaan. Ik moet het gewone leven vasthouden dat dat nog eens mijn ideaal zou worden... de gewone dagelijkse gang van zaken. Op de momenten waarop dat niet meer gaat... moet ik die gang van zaken imiteren. En als ook dat niet meer mocht gaan... dan pas zal ik het leven zelf moeten verzinnen. Alsjeblieft. Kom maar, madame. Gaat het, madame? Je moet goed knauwen hè? Goed ze hè? Ja, die dochter die met die moeder op bezoek komt. En die moeder, als je goed kijkt... Als je die... die... <tie> De glans in de ogen kijkt en de verstrakking ook van het lichaam, die stelt zich eigenlijk de vraag wie is dat. Maar op een of andere manier weet ze het zo te spelen dat de dochter in het begin niet merkt dat zij de dochter niet meer herkent. Dat is een sterk fenomeen, dat de, een talent dat onze mensen ontwikkelen, dat dat façadegevoel omhoog houden. Maar, en de dochter blijft in het ongewisse en die komt ermee vol te wapen. Mijn moeder weet hij dat nog en dat is dan de. Van, hoe moet dat nu noemen? De quiz van de spijt en het verliezen. En de dochter die gaat dan naar huis met het gevoel van... ze kent me niet meer. Dat is vaak ook een grens dat bepaalde families zeggen... voor zichzelf trekken om, om te besluiten tot een opname. Als ons niet meer kent, dan is het hek van de dam. Dan, dan moet ze maar opgenomen worden. Maar die subtiele spelletjes hier in de bezoekerszaal in de cafetaria, van kent ze me, kent ze me niet. Ook de scène die ik heel mooi vond van een, van een zoon... die lange tijd in onmin heeft geleefd met zijn vader die was opgenomen. En op een bepaald moment, het is de vooravond, ik denk half zeven, zeven uur... en ze zitten met tweeën in, in, in die grote zaal. En vader geeft te kennen dat hij moet plassen. En er is niemand terecht in de omgeving. En het is de zoon... Die die vader moet helpen. Die zoon wordt geconfronteerd op de wc... met die naaktheid, van die letterlijke naaktheid van die man, van zijn vader. En die ziet dan ineens de breekbaarheid van die man. Ziet ook voor de eerste keer een aantal delen van het lichaam. En dat zijn van die ervaringen dat je zegt... Ach, mensen zeg, eh, hier gebeuren toch wel dingen... die in wezen een, een hele sterke rijkdom hebben. Want dat gevecht met die zoon... En die vader op die wc, die onhandigheid ook. Maar vooral die weerloze naaktheid van die vader. Het is een soort parabel bijna. Hè? Het is een soort bijbels uh, thema. En dat is het ook, denk ik. Eens ja, ja. even kijken. Hè? Wie is de uitvinder van het nagerecht... Monsieur dessert. Welke kleuren heeft de Spaanse vlag? Ik heel rood. Rood. Een heel belangrijke vraag. Hoe heet de huidige eerste minister van België? Oh, die, die die, die. Die die ja. Jean-Luc De Hane. Voilà, voilà Jean-Luc De Haene. De hoofdstad van Portugal. Lissabon. Goed zeg met tweeën Lissabon? Wat is een een ornitoloog. Is dat geen Noormeester? Een ornitoloog. Waar houdt hij zich mee bezig? In een <laughs> Even hey, Ja. Uh. Zal ons allemaal maar oud genoeg worden, meneer? Dan moet ik krijgen met allemaal. U zo goed als ik. was hier zelfs een letterkundige mens. letterkunde. En die... Die was het op toch wel. Dus het kan iedereen overkomen. Je moet niet bang zijn. Als we maar oud genoeg worden, dan komen we, dat, dan komen we er allemaal toe. Dus het, het zal op, ons allemaal overkomen. Als we oud genoeg zijn, krijgen we het allemaal. U net zo goed als ik. Er was hier zelfs een letterkundig mens. En die was het op het laatst ook nog wel. Het kan dus iedereen overkomen. U moet niet bang zijn. Als we oud genoeg worden, dan komen we er allemaal toe. In onze groep, we zijn met 25 personen... Zijn er al 95. Maar of ze allemaal nog 100% zijn, dat kan ik niet zeggen hoor. Dan zijn er zijn ook onderwijzeressen bij. Zo, dus dat zijn ook mensen die wel een ontwikkeling gehad hebben. Als je in de 90 wordt, dan krijgt je dat. Ze zeggen niet alle mensen, maar ik denk wel alle mensen. Dan moeten we denken. Het is ons aller lot, hè. Dat komt, daar leg ik me bij neer. Dat komt dat je oud wordt. Als je in de 90 wordt, dan krijg je dat. Niet. Ze zeggen niet alle mensen, maar ik denk wel van alle mensen. Dan moeten we denken, die zullen ons alle lotten. Sanitair bestaan. Ik ga luisteren of ik nog besta, zegt mevrouw L. En ze stapt de plee binnen, de grootste, die van de rolwagens. Haar ritmisch handgeklap klettert tegen de tegels, botst tegen de buizen tot een sneeuwbui van klanken. Daar middenin staat, mevrouw L. Snikkend van verbazing over zoveel eigen, luidruchtige aanwezigheid. Het gebeurt vaak in de namiddag. Dan moet er nog van alles gebeuren en is er zoveel drukte bij het personeel. En dan vergeet men de televisie af te zetten en die staat op het testbeeld. En staan mensen echt te kijken naar... zitten mensen te kijken naar dat testbeeld... Dat is een sport bij ons, het collectief testbeeld staren. Ze zijn de absolute recordhouders daarvan. En er was op regelmatige tijden, er stapte dan iemand op... en die ging dan in de plei, de grootste van de rolwagens... en die begon daar zo luid in zijn handen te klappen... dat het kletterde in de, tegen die tegels van EMAI... in die clean medische wereld. Die wilde nog eens testen of dat ik nog wel bestaat. En die bestond dus, die, haar eigen klanken... die dwarrelden op haar neer. En was, dan verliet ze die play. Het was, was een soort geruststelling. Kon ze nog even verder kijken naar het testbeeld. Een beetje een macabere toekomst. Piano zitten, houd mijn handen boven de toetsen en zoek Ik kan het begin niet vinden Altijd zie ik het voor me, maar nu niet Ik sluit mijn ogen in de hoop dat de afstanden tussen de toetsen terugkeren Dat ik de eerste noten weer in mijn vingers zal voelen, maar er gebeurt niks Ik sta op en zoek de sonaten tussen de stapel bladmuziek op de piano Ik zet het album op de standaard en blader tot ik het adagio gevonden heb Daar staan ze de noten. Maar ze willen niet van het papier af mijn vingers in. Ik kan ze toch niet teleurstellen straks... Misschien moet ik eerst even inspelen, zomaar wat tonen. Dat het begin dan plotseling terugschiet in mijn vingers. Als ik het begin maar eenmaal heb, dan komt de rest vanzelf. Steeds harder en harder druk ik witte en zwarte toetsen in. Steeds meer toetsen druk ik in om dat ene verdomde begin te vinden. Maar er zijn duizenden mogelijkheden. Toch zal en moet ik het begin vinden. Moeder, waarom leven wij? En kent u dat boek, mevrouw? Dat is geen boek. Dat ben ik. Dat gedicht is eigenlijk een, een, een, een opname van een seconde van een mevrouw... die elke ochtend wakker werd en op de rand van het bed ging zitten... en die de vraag stelde, moeder, waarom leven wij? En ik had het eigenlijk niet door. En ik vroeg toen, kent u dat boek, mevrouw? En ik vond dat zo aangrijpend... omdat zij op die manier... met die zin... die eigenlijk... die titel van het boek... van Lode Sielens heeft een hele generatie doortrokken. Die kent... Heel veel mensen van die generatie kennen die zin. En dat gaf het duidelijkste weer wie zij was... hoe zij zich voelde. Die depressie. Hè? Dat opstaan en dat weer moeten gaan leven. Die gedachten die zich weer... een hele dag zullen rondwoelen... in dat hoofd. En dat was een... Voor die mevrouw, omdat ze zo depressief was... was bijna elke dag een karwei. Hè? En als de zon scheen op die dag, werd dat nog een groter karwei. En dan staan ze morgens op met, met dat gevoel van... God, waarom leef ik toch nog? Als alles maar eens tot rust kwam. Hè? Als ik er maar niet meer ben. Dat doodsverlangen, dat ligt hier op de loer... tussen de wijnvlekken, zal ik maar zeggen... en de franchipan, hè? op de hoek van de tafel, daar leef je mee zo is er eens één iemand... en dat is de mevrouw die altijd zei van... moeder, waarom leven wij? Die heeft haar begrafenis georchestreerd. Wie er moest zijn. En dat waren... dat was de fanfare van de diamantslijpers moest daar zijn. En daar moesten geen mensen zijn, daar moesten dieren zijn. Katten, geiten, lama's, honden. Dat was de stoet van de dieren van de fanfare die het lied van de diamantslijpers moesten spelen. En die had het georchestreerd. Zo moet het gebeuren. Zo ver was die in het opmaken van de balans. Ah, even uit. We gaan slapen. Nog wat eten en wat drinken? Wat hè? Die heb ik nou niet. Beetje appelsap is ook wel goed. Hè? Appelsap met een stuk peperkoek. Silke, zit jij niet moe? Gaat er weer slapen? je bent je niet moe. het is toch tijd voor in je bedje te gaan? Het is al laat, hoor. Ik vertrekken? Ja. Schoenen eerst nog uit. Kousen. Is dat goed zo? Ja. Allee, slap wel hè? Dank u. Hier samen voor het laatste slapen. Wie met wie, dat geeft niet meer. Geen namen, geen gezichten meer. Alleen ademen, zuchten. Allemaal bekenden van hem toen ze nog leefden. Stuk voor stuk. Naam en toenaam. Zij bevindt zich daar ergens tussen. Haar zoeken. Haar hand moeten we zoeken. Zoiets duurt lang. Een heel leven lang duurt dat. Uitademen en zuchten en steunen en jammeren en kreunen en snurken. Zal haar hand naar je toe komen? Hier, neem eerst die hand die daar stuurloos in het duister naar haar kraait Pak hem zachtjes vast, kalmeer hem. Nu hoef je niets meer zelf vast te houden. Zij doet dat voortaan. Zij draagt je. Draag je, kleine jongen van me? De hele lange, bange nacht door zal ik je dragen. de documentaire. Iedere dag verdwijnt er wel iets uit 1993. Samenstelling Edwin Bries en Luc Hakens van de Vlaamse Omroep BRT. In het programma waren fragmenten te horen uit hersenschimmen... van J. Bernlef, gelezen door de acteur Jode Meijeren. Het programma kreeg een speciale vermelding op de Prix Futura in Berlijn... won de Special Prize op de Prix Italia in Rome... en een Premio Ondas prijs in Barcelona... Dit is Radio 1. U luistert naar Woord bij de VPRO. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Via de openbare Facebookpagina kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan weet u wat u zowel te wachten staat gedurende deze donkere uren. Dat adres is facebook.com woord.nl. Dus facebook.com woord.nl. Het is bijna een half minuut voor drie. Ja! Ik moest even op de klok kijken. Uh, in het tweede uur zometeen drie echte radiodieren met elkaar in de studio. Onder meer Bert de Garthof, 100 jaar geleden geboren. In september 1913 was dat. Hij is er niet, maar vannacht komt hij dus toch weer heel even langs. Tot zo.